zat al vast voor een ander misdrijf en is gisteren in zijn cel gearresteerd. Er was een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip in deze moordzaak. Het is niet duidelijk of een tip tot de arrestatie heeft geleid. In een fruitbedrijf in het Zuid-Hollandse Maasdijk zijn zeker 15 mensen onwel geraakt. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Volgens de brandweer raakten ze binnen bedwelmd en zijn ze naar buiten gebracht en het gebouw is ontruimd. De brandweer kan nog niet zeggen wat er precies is gebeurd en door welke stof de slachtoffers onwel zijn geraakt. Het bedrijf importeert tropische vruchten. Het weer in het noorden en het oosten wat zon, maar ook buien, mogelijk met onweer. Het is 15 tot 21 graden. Morgen opnieuw kans op een bui en in het noorden en zuiden dan het meeste zon. En vanaf vrijdag is het droog, zonnig en iets minder zacht. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Randweg Dordrecht 5 kilometer. De rechte rijstrook is al uren dicht. Nou, dat er diesel op de rijbaan terecht is gekomen. Ook op de A17 daardoor file vanuit Roosendaal bij de Moerdijkbrug 3 kilometer. Op de A27 Breda-Utrecht in beide richtingen file voor de brug bij Gorkum. Richting het noorden 4 en richting het zuiden 2 kilometer. Tot zover de verkeer. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Kom eens langs. De entree is gratis. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM lunch. Ja, nou, wat een opluchting. Komt allemaal goed. Hè, als je dat hoort. Zo. Check 1 2. Rotterdam, zijn jullie er nog? En niet de zaal dat die lang kan blijven. Ik hoe niet, ik kan mailen. En vraag niet of ik speel. Ik kip moet tegen drugs zijn ik ben een crimineel. En wat we moeten leren, dat is maar grauw waarderen. En niet iedereen overeen kan smeren. Le Pen doet het in Frankrijk en wilde zin in haar. Wijzen naar een zondebok, dat doen ze altijd graag. Kom een keer te kijken bij mij in de straat. Dan kun je met je eigen ogen zien hoe dat gaat. Daar wonen Marokkanen en Turken en Chinezen. Surinamers, Antillianen, zelfs Hagenese. Ze wonen daar in peace, ja, ze wonen daar in vrede. Ze kwamen om te werken. Al heel lang geleden. Alles, yeah. alles komt goed. Ah, ja, alles, alles, alles, alles. in het, mannen. Alles, alles komt goed. uh Ik ben een Nederlander en we zal ik altijd blijven. Ik lust te vijden. ken de taal, de cultuur Ik ben geen Maar nog steeds in Nederland Soms niet vaak, zeg En dan is het mijn afkomst En dan weer mijn geloof Ja, ik heb twee paspoorten Ben je doof? Ze noemen me verkast en dan met alles dood. Laat mij maar lekker lullen, dus hier die microfoon. Ik doe gewoon mijn ding, rock de show op de planken. Voor Joden, voor homos, gekleurde en de planken. Nederlandse Berber en Marokkaanse Canje. ik krommen niet, dus ook een zaak klanten. Ik ken de normen en de waarden, ik doe gewoon mijn ding. En als je wat wil zeggen, zeg het recht in mijn oor van Shom al, tamzian. De jochie is Wat ik hoorde in mijn jeugd tweetalig opgevoed. Ja, dat doet me erg. Dat ik ben trots op papoetalen, bakvelaai en RB. Het boel doet ze wel, ja, die ballen lekker mee. Ik ben geen gangster, ik maar een boy uit de hoed. Zoals mijn vader zei: alles komt goed van. All awesome. Music. Vooraf gedaan door een uh, leuke statement van Najib Amali. Dit dat heette Evelyn. Oh, gek aan dat meisje. Oh april en het is nog steeds geen koning in de dag. Dat hebben we gehad, hè? Het ja, is gewoon nu een normale werkdag geworden. Maar ja, krijg je 27 april voor terug, hè? Dat scheelt dan weer. Goed, oké. Okay, nou, dit is zie je We gaan nog door tot twee uur. Sorry voor uh, het halve nieuws, maar ik uh, was even uh, iets aan het doen en toen uh, had ik het open te zetten? Ja. Mijn fout, hoor. Echt, helemaal. Dit zijn de Stoots. De Spider and the Fly. Sitting, thinking, sinking, drinking Out of Our Heads van de Rolling Stones. En het heet uh, The Spider and the Fly. Bob en Earl. Ook een link naar de Stones. He. Die hebben het nummer ook een keer opgenomen. De Harlem Shuffle. In, uh, dat liedje, dat heette de Harlem Shuffle. Er werd wat afgeschuffeld, toch? En dit zijn de Beach Boys. We come on this loop, John Bean. De repertoire uh, exemplaar was alleen Mono en deze was zelfs stereo, dus dat is vrij uniek voor de uh, Beach Boys, en het, maar wel de originele versie. Dit heette dus uh, Sloop John B. Also, wat een mooie gouden oude nu, hè? Woehoe. The Walker Brothers. And the sun ain't gonna shine anymore. Nou, dat is niet te hopen, zeg. van The Shine Anymore. Nou, ik zei het al. Dat is niet te hopen, Willem. We willen weer gaan scheiden. Het is vanavond een beetje bewolkt, maar... Uh... Oh, dit is erg oud, zeg. Oeh. Ho, ho, ho. Ramona! Ramona! I hear the mission bells The Blue Diamonds. Ramona, they ringing out our song of love. I press you. I go JUST Tjongen. Tjonge. Dat is het hout. de coasters waren dat. En uh, dat noemen we, dat heette Jackie. Jackie. Jack. Dat was een uh, lekkere oude plaat. Trouwens, een heleboel oude lekkere platen. Nee, ja toch? ZFM. voor Zandvoort en de regio. Hier is het regio met Dolly. Ropen, dank u wel. Goedemiddag dan hier een update van het regio van 30 april. Afgelopen nacht kregen de vrijwilligers van KNRM Zandvoort en Amuiden... een melding van een brand aan boord van een vaartuig. De Zandvoortse reddingsboot Annie Police vertrok in dichte mist richting het schip. Eenmaal ter plaatse bleek dat de brand reeds onder controle was... en de motoren bleken nog intact en het schip kon onder begeleiding... van twee reddingsboten richting Amuiden varen... waarin de haven nadere inspectie plaatsvond... Op dit moment is er een grote kans dat de DTM nog dit jaar terugkeert naar circuitpark Zandvoort. De race in Moskou, die voor 13 juli op de kalender staat, zou naar verluid op losse schroeven staan vanwege de onrust in de regio. Diverse teams hebben al aangegeven dat ze gezien de situatie niet staan te springen om naar Rusland af te reizen. En Zandvoort staat als eerste reserve op de lijst. Met het festivalconcept Roken is zo helden op sokken is KWF Kankerbestrijding op 5 mei aanwezig op Bevrijdingspop Haarlem. Er staat een Hall of Heroes op het plein van de vrijheid en op het kinderfestival lopen twee rookvrije superhelden rond. KWF Kankerbestrijding zet hiermee niet rokers in het zonnetje en maakt duidelijk dat niet roken de norm is. Hij ziet er wollig uit met zijn lange haartjes. Maar het zijn juist die haartjes van deze bastaard satijnrups... die vervelende klachten veroorzaken. Hierbij moet je denken aan heftige jeuk, huiduitslag... en irritatie van de ogen en luchtwegen. Het rupsje werd afgelopen week in grote aantallen aangetroffen in de regio. In Zandvoort zitten ze vooral langs het Visserspad en het Pieterspad... En de GGD Kennemerland heeft een flyer gemaakt over de rups. Mocht u in contact zijn gekomen met deze rups... kunt u ook informatie opvragen via de website van de GGD Kennemerland. En dan moet u even in het zoekprogramma de Bastaard Satijn Rups intikken. De zorg voor een ongeneeslijke zieke partner, vriend of familielid... in de laatste fase is erg intensief. Hoe houdt u het hoofd boven water... Wat helpt wel en niet? En welke ondersteuning is er mogelijk? Op maandagavond 12 mei vertelt via Vileers een mantelzorgconsulent... hierover in Café Doodgewoon in Zandvoort. Café Doodgewoon kunt u vinden in het Pluspuntgebouw... en de lezing is van kwart over zeven tot negen uur. In Nederland is een grote tekort aan wiskundeleraren... Wiskundigen worden door het bedrijfsleven weggekaapt met hoge salarissen en betere loopbaanperspectieven. Dat bevestigt Platform Wiskunde Nederland afgelopen maandag na berichtgeving in het AD. Volgens het platform is er sprake van een groot probleem. In de eerste vier maanden van 2014 stonden er in totaal 298 vacatures open voor wiskundedocenten op scholen in het voortgezet onderwijs. Dat is een verdubbeling over de afgelopen vier jaar. Koffiedrinkers zullen binnenkort meer gaan betalen voor hun dagelijkse dosis. Droogte in Brazilië jaagt de prijs van koffiebonen in hoog tempo op. Zo blijkt uit een onderzoek van ABN AMRO. De koffiebonenprijs is sinds begin 2014 al met 60% gestegen en die stijging zal doorzetten. Tot zover het nieuws. Het weer in Zandvoort. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en de zon. Met de meeste zonneschijn voor het noorden. Er kan hier en daar een buitje vallen met later op de dag vooral in het oosten pittige onweersbuien. Daarbij kan het lokaal flink regenen. Bij weinig wind wordt het 14 graden aan zee tot 20 graden in het binnenland. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en valt er nog een enkele bui. Morgen veel wolken, af en toe zon... en ook enkele buien bij 13 tot 18 graden. Dat was dit het weerbericht. Ik heb de wekker niet gehoord, het is al half één... Ik stap te snel uit bed met mijn verkeerde benen. Ik eet verbrandde toast, ik heb niet opgelet. Denk de slechte bak koffie die ik ooit heb gezet. Ik heb haast, want ik zoek mijn fiets. Maar ik vind alleen mijn slot en verder niets. Mijn baas belt, laat maar gaan. Misschien tijd voor een nieuwe baan. We wachten op een trein op een verkeerd perron Dus ik ren en ik haal hem net Het was kantje boord, maar ik heb hem gerend Ik ben dood op ogen van dicht Ondanks dat die bang niet altijd lekker ligt het word wakker in een vreemde stad Ik heb het langzamerhand wel een beetje gehad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 De disco knaller, Diana. En we gaan door met een verzoekje. En daarna hebben we nog een leuk interview. Maar eerst even een uh, verzoekje. Ja, dat ook nog. Mm -hmm. Het is wel een aparte versie geloof ik van het nummer, maar uh, we zullen het wel zien. Here we cut. <laughs> That's cute, isn't it? You wonder where I well. busted flat in then Rouge.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 When she'll wipe slapping time eyes Holding Bobby's hand in my We sang every song that Javon knew Freedom's just another word for nothing left to lose Nothing, nothing, nothing, honey, if it ain't free. Hey, feeling good was easy, love When he sang a blues You know feeling good was good enough for me yeah. Yeah, good enough for me and my Bobby, hear yeah. From the Kentucky coal mines To the California sun Bobby shared the secrets of my soul Through all kinds of weather Through everything that we've done So Bobby, baby, kept me from the Het was niet de definitieve versie zoals hij later op de LP terechtgekomen is. Want het was een, uh, min of meer, dus eigenlijk een demo. Maar hij klinkt wel leuk natuurlijk. En uh, vooral ook. Het was het beste ending I ever heard. Ja. <laughs> <En> leuk. <laughs> ja. Het is een, een, een edit version om het zo maar eens even te zeggen. Maar nee, leuk. Jullie zijn hier. Hallo. Jullie nee, zijn alleen ons. Nee, we gaan eerst nog eigen even gezellig kletsen. Eigenwijze figuren, die Beatles. <laughs> Breken zomaar in, zegt Dat kan toch allemaal niet? Uit <laughs> de niet zomaar doen, eigenwijze gasten van Liverpool. <coughs> nou ja, um, wat we gingen doen. Oh ja, we gingen uh, even een uh, gesprekje met iemand houden. Ja, dat ging jij doen, hè? Ja, de vijf minuten die, van Dolly. Woo! Nou ja, die heb ik ingewisseld voor een interview. Want nou. uh, er staat zaterdag weer iets heel leuks te gebeuren in de grote krocht. En uh, dat is het uh, Americana Roots Festival, het concert. En als het goed is, heb ik aan de telefoon Michael Knubbe. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, Hallo dat klopt. Michael. Hallo. Hi. Hallo. <laughs> Welkom in de uitzending. Ja, bedankt. Hè? Ja, we hebben vorig jaar ook eens een gesprekje met elkaar gehad... omdat er toen ook een concert was. Dus was geweest... Ik neem dus aan dat het een, uh, destijds een uh, succes is geweest... dat jullie het dit jaar weer gaan doen ja we waren we waren met de laatste uh, dat was de eerste keer dat was in ja. november laatste jaar waren we heel tevreden uh, ook met die uh, met die aantal uh, van het publiek en het publiek vond het ook leuk en het was in was in verzoek en uh, het was uh, ja was in in uh, duo van van van, uh, van Amerika maar die, die woonde in Nederland en was in, in, in een band van van Hamburg van Duitsland en, ja. en we waren daar met Prairie Parler. dat was heel leuk en uh, we waren heel tevreden en het was op die uh, op de podium met de Goeie Ja. En dan uh, heb ik gedacht, oké, okay, we gaan het nog een tweede keer uh, proberen. Maar dan, ja. um, niet, zo, uh, niet op het podium en niet met het geluidsysteem, Maar een beetje zo als in uh, een woonkamerconcert. Zo gaan we het doen zoals je het ook met Jason Sandpoot doen. Uh, ja. beneden, beneden het podium. En compleet uh, komplet onversterkt en akoestisch. Zo, en dus, benen, dus denk, dat ik... Dat heel leuk zou zijn. Dus jullie zitten gewoon in de zaal, als het ware. En iedereen zit er gezellig omheen? Of moet ik me dat zo ja, voorstellen? Ja, ja precies. Uh, it's, uh, it's, it's so, uh, uh, we zijn uh, beneden in, in de zaal. Uh, ja. uh, op die, uh, um, uh, de, daar is een in, uh, in een aard, uh, hoe zeg je, uh, curtain. Ik denk dat is ook uh, hoe ze het doen met Jason's Zandvoort. En de publiek ja. zit daar bij, uh, op, die, uh, op de stoelen. En met de tafel kunnen de drankjes mee naar uh, binnen nemen. Mooi. En, uh, en het is ja. een heel leuke uh, sfeer... Uh, zijn dan, omdat uh, um, um, ja. je heel dicht bij de, uh, de muzikanten bent. Ja, en daar zonder uh, zingen, zonder microfoon en zo. Uh, wij denken dat het een heel prima uh, idee is om uh, um, te um, um, um gaan daarvoor, ja. Ja, dat is zeker een goed plan. En ik heb begrepen dat er weer meerdere uh, bands aanwezig zijn. Klopt dat, Michael? Ja, ja dat klopt. We hebben uh, een in, uh, in heel mooi, ze uh, beginnen met het programma om acht uur. Ja. Vardag, uh, dat zijn Arnoud, uh, Gabestijn en... Uh, Lori Honda en ze zijn duo en ze doen ja een emotionele mix van folk en pop mooie liedjes een beetje West Coast is daar binnen ik denk dat ze een heel heel goede begin zijn omdat ze een heel warme uitstraling hebben ik hou van de twee en daar daar ben ik heel Benieuwd wat het publiek denkt. Ja. And then, and then Veda, uh, ja. ik en dan zijn wij daar in mijn band Barry Parla en ook compleet akoestiek. We hebben een, een heel mooie set samen gedaan uh, uh, dat we gaan dan doen. En het uh, is ook de laatste keer voor voor Trey Palmer, omdat we na naast het concert gaan, we stoppen met de band, zo so is oh. het ook een beetje een beetje in in afstand. Ja, het was het was het moment daar, dat we zeggen, oké, okay, um, uh, het is best uh, nu te stoppen, omdat we toch iedereen heeft uh, verstrijdende uh, yeah. plannen met de band, en dat was yeah. niet, niet mogelijk om um daar op één uh, lijn te komen. Yeah. Uh, so dat is een du beetje beetje verdriet. Maar maar ik, ik denk dat was een heel uh, goede laatste optreden. Daar worden. Dat is, dan ook, dat is dan ook prima. Ja, en, en als de mensen dus het uh, afscheidsconcert van jullie zeg maar mee willen maken, hoe laat begint het, Michael? Uh, de, de, de, de, de hele concert begint om 8 uur. we gaan dus open om, om 7 uur. En om 8 uur begint het met, met uh, Arnoud Gavestein en Laurie Honda. Dan, ja? per, dan is het een beetje uh, 10-minuutje uh, break in between. The pause. Ja? Dan komt het Prairie En dan per parla. Ja. Then, uh, uh, als laatste. En dat zijn de helpline. komt van de standwoordse band Logan's Blues. Ja. is heel leuk. Ze doen ook dan een akoestiek set daar. En dan was het dat. heb je voor 10 nou. euro drie, drie bandjes. En uh, in een heel mooi sfeer. En uh, we hopen dat heel veel mensen komen. Ja, dat, Omdat dat het dan goed gaat. Dat we dan misschien uh, nog een derde keer uh, uh, Ja. Nou, ik, ik ga mijn best kijken. doen. Ik uh, roep iedereen op om dus 3 mei om... Uh, Acht uur uh, te naar gaan kijken naar ja. het Americana Roots Festival. He, entree okay, dus 10 euro. Ja, hè? ja. ja 10 euro. Ja. En dan krijg je, krijg je drie, drie bands te zien. En, uh, Fantastisch. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat vind ik ook. Uh, ja, ja nou. ha, Bedankt, bedankt ja, voor je Michael. En, uh, <laughs> en uh, misschien zie ik het <laughs> zaterdag, Ja, misschien okay. wel. Ja, Ik ga wel proberen ja. me vrij te maken. Want uh, mooi om te zien en te horen. Zeg Michael, bedankt ja. voor je interview. En heel veel succes ja. zaterdag. Bedankt ook Dolly en daar bedankt Oké, okay, ja. doe. Dag Michael, doeg. dag. dag doeg. Doeg. Allereerste album en dat heette dus uh, Please Please Me Dit wordt de laatste plaats Great Big World en Rockstar There's a girl in the backyard Banging on her drum Sitting in a junk pile Laughing at the sun Singing ah ah ah I just want to be a rockstar There's a boy Backseat singing to this song, playing on the radio, knowing he's the one singing. I, I, I, I just wanna be a rock star. Singing, I, I, I, I was born to be a rock star. There's a girl in the treetop looking at the stars. Waiting for a touchdown Coming in from Mars Thinking Is there anybody out there? There's a bull En het nummer dat heet uh, Rockstar. Ik vind het zo'n geweldig nummer. Echt, ik vind het een van mijn echt uh, favorieten van dit ogenblik hoor. Wat betreft nieuwe muziek dan. <lacht> zo, uh, nou, uh, dit was hem weer. Deze ZFM lijst voor deze de 30 april. En uh, we gaan ons uh, opmaken uh, uh, voor de vinyljaren. En heel bijzonder, hè? Ja, het is vandaag. heel bijzonder vandaag. Nou. Het is internationale jazzdag vandaag. En we gaan dus een hele jazz-uitzending maken. Met allemaal... Uh, nou, historische opnamen, mag je wel zeggen. Absoluut allemaal, luisteren. Allemaal van het Verve-label. Dus voor jazzliefhebbers een echte must de komende twee uur. Wat dit betreft bedankt, Dolly, voor al je werk. Uh, Ansela bedankt voor de redactie. En uh, we gaan naar het nieuws en het weer van twee uur. En nu zal ik hem er wel op tijd inzetten. <laughs> Tot zo! Genieten straks! Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5